En een voorspoedige start. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Magère vindt het nog te vroeg voor een oordeel over de veiligheidsdiensten. in verband met de aanslag in Berlijn. Critici vinden dat de diensten niet slagvaardig hebben gereageerd op waarschuwingen over een dreigende aanslag. Volgens de magère is het juridisch niet mogelijk om iedereen die mogelijk een gevaar vormt 24 uur per dag te controleren. In de Duitse politiek gaan steeds meer stemmen op voor strengere wetgeving die meer mogelijk maakt. Ook Europese politiebonden vinden dat ze niet genoeg kunnen doen tegen terreurverdachten. Ze willen meer geld om hun slagkracht te vergroten. Alle slachtoffers van de aanslag zijn intussen geïdentificeerd. Bij de aanslag kwamen zeven Duitsers om het leven. en De andere slachtoffers hadden de Tsjechische, Italiaanse, Israëlische of Poolse nationaliteit, meldt persbureau DPA. Onder de doden zijn geen kinderen. Denk is verbaasd over het opstappen van haar boegbeeld Sylvana Simons. Vanochtend werd bekend dat Simons de partij verlaat. Ze vindt dat Denk niet goed met haar is omgegaan nadat ze de afgelopen maanden was bedreigd. In een persverklaring zegt de partij via de media kennis te hebben genomen van het vertrek. En ook stelt Denk dat Simons altijd de ruimte heeft gekregen om haar idealen te verwezenlijken. En dat ze emotioneel en financieel is ondersteund. Ook zegt de partij dat er voor passende beveiliging was gezorgd. Simons begint een eigen partij onder de naam artikel 1. In een verpleeghuis in Veendam is een 85-jarige bewoner mishandeld door zijn kamergenoot. Ze zijn allebei dementerend. Het slachtoffer... Het gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Het slachtoffer zou zijn geslagen met de ijzeren steunen van een rolstoel. Het personeel vond hem naast zijn bed in een plas bloed. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. De dader is overgeplaatst naar een ander verpleeghuis. De instelling in Veendam heeft de zaak gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Het weer. In het noorden is een bui mogelijk. Op andere plaatsen wolken en zon. Het waait stevig. Het is maximaal 9 graden. Vanavond en vannacht vrijwel overal enige tijd regen. Morgen, eerste kerstdag, bewolkt en druilerig. En dan wordt het 13 graden. Dit was het NLW. Was... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En zet hem op CFM. Om je al te zien. autootje ja Nog geen leven onze eigen Yves Berensen de nieuwe single van nemen kerstsingal uiteraard uit origineel van de Chris Ria en driving home for Christmas onderweg voor kerstmis Welke is nou beter Dolly? Ja. ja, ja. Mag ik ja. het zeggen? Ja, jij mag het ja, zeggen. Nou, ja. mag het zeggen. Ik, ik kan niet zeggen welke beter is, maar ik vind die van Eve toch leuker. Hij is, hij is leuk, hè? Ja. Hij is leuk, ja, vind leuk. Ja, ook leuker. Ja, Willem. Dat komt ook. Ik, ik ken Chris niet, hè? Yves ken ik ken je wel? Eve ken ik wel. En dat vind ik zo'n bijzonder mens. Wie? Eve. Eve. Eve. Eve. Eve. Eve. Eve. Die nou ja. Wierensen. Ja. Oh, die zijn we er zo voor. Onze zon ja. Toevallig, toevallig heb je een nummer gekoppeld van Chris Ria. Hé? Hij, hij weet ook overal alles van, heet die man. En uh, het ja. is een heel bijzonder mens. Ondanks God. dat hij uit Almelo komt. Hij weet overal alles van. zo. <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, het wordt steeds gezelliger trouwens in de studio. Ja, Goedemorgen, iedereen. Lijkt even horen. Merry Christmas. Yes, yes, yes, yes. <laughs> we zijn er met u twee van de Zalvert op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen, Dolly? Ik weet het niet. Ja, weet, jij weet het niet. Oh. Heb je niet iets van half uur eh, evenementagenda? Ja. Tien over drie ja. gaan we even met Maurice Mulder eh, contact van Kijk, jij weet het allemaal. Ja, over de euro, ja. die gaat er weer aankomen volgende week. Je bent week. net als mijn meester vroeger. Die vroeg mij ook van alles waar hij zelf het beste de antwoord op wil. Niet, ja, dan, ja, ik waar wil niet waar vraag je het dan? Hallo jongetje. Uh, Markeem, ja. ja. dus mijn meester. Heb jij in zo'n club gewerkt dan? Nee, daar was ik de meester. Oh, ja. Zweepjes erbij? Ja. Maar hij later een restaurant begonnen. Wat is die vooruitzetting? Nee. <laughs> nee, dat met albert ook? Nee, nee, nee, op. nee. Oh nee, nee dat is nee, toch iets nee. anders, dat ik? Net, ja. Ja, nee, ja. maar goed. Ja. Maar ik heb gehoord dat de meester ja. heeft later eens in restaurant begonnen. Erg goed, trouwens. Ja, ja, ja vind ja. je wat leuk is nou, trouwens van je, de meester? Wat, oh, ja, nou. Of wil jij dat ook zeggen? Ik heb iets heel leuks. Ja, ze gaan zes ouderen gratis laten eten tijdens de kerst. ik wilde dat ook net vertellen. En dat is zo mooi. Bij de meester, restaurant de meester. Er zijn uh, zes mensen uitgenodigd die helemaal alleen zouden zitten ja. met de kerst. Ja. En er is zelfs voor die mensen een taxi geregeld om naar het restaurant toegebracht te worden. Nou, ja, geweldig. is dat klasse of een is mooi dat klasse? Een initiatief. Heel mooi. De meester mooi. complimenten daarvoor. Maar dat is ja, de, meester, de meester die zit aan de, aan de Zeestraat? Ja, precies. Die, ja. Wat vroeger meester. het Restaurant was. Ja. Maar ja, dat is al heel lang geleden. En dat is nu de meester. Daar zit je dus allemaal op die schoolstoeltjes. En ja. de placemats zijn ook allemaal ja. uh, in schoolstijl. Alles is in schoolstijl. Ja. En het eten schijnt er van de hogeschoolstijl te zijn. Ik uh, heb er één keer gegeten, zeg maar. En ja. uh, ik heb mijn bordje niet helemaal leeg. Maar ik heb van de meester toch al vier gekregen. Vond ik toch aardig. Heb je weer wild gegeten? Nee, rustig. Rustig, ja, oké. Okay.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 Fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Studio van cf aan de tolweg, Tina. Het lijkt wel een beetje Shake of Christmas eigenlijk. Ja, dat was hem, de single van uh, Een beetje, een beetje. Een beetje boel, hè? Een, be een beetje boel. Een beetje, een beetje boel. Nou, eens even kijken of jou een beetje bijgekomen is. Die uh, Maurice Mulder, wat gisteren stond hij de hele dag daar hè, op de ijsbaan. Ja, het was druk voor hem. jongen, jongen. jonge, jonge. hij was zenuwachtig. Ja, heel zenuwachtig, hè? Ja, maar uh, het had allemaal goed geregeld, joh. Goedemiddag, uh, Maurice. Welkom. Dank. Hallo, hey, hallo, hoor je heel in de vette. Wat zeg je? Ja, wat zeg je? Hoor je heel in de vette. Er zit wat galm op de lijn, lijn, lijn. Ik kan er niks anders aan doen. Ik ben ook heel ver weg van jullie. Dus... Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, dat is ja, maar... waar. Maar waar ben je nou helemaal? Ja, ik zit nou uh, ergens midden in de duinen. Midden in de duinen, ja. Oh, een ja. duimpannetje aan het pakken. Ja, ik, ik snap hem. Ja. Ja. Een kerstpannetje. Bij de, bij de levende kerst al bij uh, Panassia aan Zee. Oké. Okay. Een beetje je maken, natuurlijk. Hey, we bellen je niet zomaar, want uh, ja, gisteren stonden we de hele dag met uh, CfM op de ijsbaan van 12 tot uh, 9 uur. En dat gaan we aankomende vrijdag weer doen. Maar dan een hele speciale uitzending voor jou tussen 12 en 5 uur, Maurice. Dat is een ding dat zeker is tussen 12 en 5 uh, is ik de top 100 van uh, 2016 uh, gaan wandelen. Dat betekent, uh, zoals afgelopen vrijdag heb ik drie uur lang in de kou gestaan met uitzending. Maar volgende week vrijdag mag ik dus vijf uur lang in de kou gaan staan. Dat zal je leren je ja. leren. Ja, ik had het ook gewoon vanuit de studio moeten plannen. Dat was beter geweest. Ja, nou, maar minder gezellig. Absoluut. Het was hartstikke gezellig op de ijsbaan. Ja, toch? En uh, uh, Iedere week, natuurlijk, zoals iedereen weet, uh, doe ik de top 40 van Europa. Nou ja, daar krijgen dus uh, alle um, artiesten die daar een... Uh, uh, nummer 1 hebben staan die krijgen punten eraan toegewezen. En degene met de meeste punten, die komt uiteindelijk straks op uh, nummer 1 terecht. Oké. Okay. Ja, uh, dat wordt we... spannend, denk ik, en, dit jaar. En, we, en weet, je, weet je het al, Maurice? Nummer ik weet, 1. Ik weet het al. Maar. Ja, wie wordt de nummer 1? Ik weet het al, maar dat blijft er Dan moet je aankomende vrijdag gewoon gaan luisteren naar de Eurto-Hip 4 uh, hmm. Rond de klok van 5 uur, even voor 5, dan zal die uh, er zijn. Maar volgens mij heb ik die naam al gehoord hoor. Die nummer 1 staat. Iets met Yves. Yves Berensen. Yves Berensen Berense. Berense. op Berense, nummer 1. kan dat? In de Euro-Breakdown. Nou, dat lijkt me sterk, toch? Ik weet het niet. Dat ik weet het niet. Heel sterk. <laughs> ja, ja, ja. De Europese hits met Yves Berensen op nummer 1. Dat is zou ik weer eens wat anders, toch? Nou, zou ik wel heel leuk vinden. Wat, Yves? Als je in Europa doorbreekt, dan uh, is dat mogelijk. Maar ja, Yves uh, op één. Ja, waarom niet? Ja, zullen ja. we hem een beetje gaan pluggen? Ja, zeker. Ja. Hoe, hoe, plug was alleen, het, hoe was het muzikale jaar 2016 eigenlijk? Vond je het er wel een beetje oké? Okay? Nou, er zaten veel verrassingen in, uh, moet ik zeggen. En de trend was wel meer allemaal up-tempo. Dus uh, dat was het jaar. Maar uh, hoe het precies eruit ziet, dat uh, ga ik je allemaal vrijdag verklappen, joh. Is dat een goed idee? Ja, dat is een heel het goed idee. Heel spannend. Ik, heel spannend. Ik, ik, ik, ik sta nu midden in het duin in die levende kerstal. Ja. En uh, ze, ze, ze, ze worden een beetje ongeduldig om me heen. Weer die konijnen. Okay. Eezels even eten. <laughs> die konijnen... <laughs> Nou, er zijn niet meer zoveel konijnen hè, in de duinen. Dat hoorden we vanmorgen van de duinwachter. Oh, oh? Ja, ja, dat valt okay. een beetje tegen. Het syndroom oh. van... Uh, we, we hebben er nog maar 25.000 ongeveer. Het syndroom van Flappy, zeg maar. Ja, ja nou... Of dat, of tozen, dat kan ook dat, natuurlijk. Dat zeiden ze ook, inderdaad. Het ja. heeft te maken met ziektes onder meer. Ja, ja. En uh, de hekjes die zijn er ook een die beetje... Die vreten alles mogelijk. weg, hè? Die eten al het, uh, ja. al het fijne gras weg. Ja, voor dus hun het, voeten. Uh, ja. Die maaien het ja. gras voor hun voeten weg. Maar zullen we even... Want Maurice moet door, Jij ik. Ja, ja. Ik Hey, hartstikke bedankt voor, uh, voor, voor je gesprekje even. En ik wens je hele fijne feestdagen. Ik weet niet of jij de luisteraars... Nog fijne feestdagen wil toewensen namens ja, jou? Dat, dat wil ik zeker. Dat hebben gisteren meerdere malen ook gedaan. Maar ook van deze kant. Fijne no. feestdagen. En vrijdag dus, 12 wij luisteren? Hè. Gaan we zeker doen. We gaan allemaal luisteren, Maurice. We en, zijn allemaal benieuwd. En, en langskomen natuurlijk bij de ijsbaan. Ja. Dat mag ook, dat wordt heel gezellig. Ja. Ja. Dankjewel, hoi, hoi. Dank hoi, Maurice. Volgende week even voor vijf uur horen we. Nummer één. Ja, in de euro in top 100. Ja, onze Albert Jan zit op dit moment in Spanje. Het is mooi weer daar trouwens. Graadje of 18, 19. heeft hij net aan de lus gezeten. En ik weet zeker dat ik hem helemaal een uh, plezier heb gedaan met deze van Forner. And I wanna know what love is. Jawel. Het is weer gezellig in de studio aan de tolweg. Tina's, over een hele goede middag. En wij zijn er nog tot aan 5 uur. Willem Bruist en Dolly Tempierik. Uh, en ja, Dolly, oh, je ja, ja, ja. Ja, ja, ja. hebt weer een heel nieuws voor je liggen. Nou ja, we, om even in te haken over waar we het net over hadden. Hè. Dus uh, het is weer de tijd dat uh, mensen allemaal uh, lieve en mooie initiatieven ontwikkelen. En ook op uh, Facebook uh, is er een heel mooi initiatief uh, gaande of gaande geweest. En uh, dat was voor de derde keer uh, dit jaar... Um, we hebben zo'n zo Facebookpagina dat heet de Zandvoortse Bazaar. Dat is zo'n uh, koop- en verkoopsite... He, ja, ja. waar je gebruikte spulletjes of diensten aan kan bieden of whatever. En uh, daar zijn een aantal dames uh, die die site beheren. En die hebben dit jaar dus voor de derde keer ervoor gezorgd... dat er voor uh, ja, vaak eenzame senioren en gezinnen... waarvan de financiële situatie bepaald niet rooskleurig is dat zij toch wat aandacht krijgen vlak voor of tijdens de kerstdagen. En zij hebben al weken oproepen geplaatst... en um, uh, gevraagd of mensen hun keukenkastjes wilden leegruimen... Uh, en of uh, dingetjes wilden aanleveren voor de mensen onder ons in het dorp... die het gewoon financieel een stuk minder hebben... en die kerst gewoon niet op een leuke manier kunnen vieren. En uh, dat zijn de dames Corrie van den Burg... Samen met Francis, Diana en Anna. Die zijn dus al weken bezig geweest. En die hebben een heleboel mensen gelukkig gemaakt. Met een mooie tas vol met kerst- en surprises. En uh, nou, die mogen toch wel een compliment hebben. Even in het soortje gezet, mooie gezet worden. deze. Dat vind ik wel. Ja. ja. Dank jullie wel, dames. Dat was het weer. Ja, zo dadelijk gaan we hem bekendmaken. Ook nog na de evenementagenda, want die krijgen we snel om half vier. Maar we gaan hem bekendmaken. De winnaar van het boek van Marco Temes. Hij ligt hier voor me. Ik zal hem even aan de camera tonen. Hier is hij dan. Het boek van Marco Temes. Tig jaren van schitterende nederlagen. En wie hem gewonnen heeft, hoor je straks. Ja, nee, jij hebt hem niet gewonnen, Willem. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Helaas, helaas. goed boek Misschien de volgende keer. Ik heb Marco gesproken, misschien mag ik nog wel een keer een boek weggeven. Onder de werknemers. Onder de werknemers. Ja, wij gaan gaan ook mee doen. Dat zal mooi zijn. Maar dan zullen ze er eerst aan het werk moeten, denk ik. Hè? zo. Nou, iets met stokslagen. We zijn ook alweer? Stokslagen? Nee, dat was weer een andere strategie. Werk en nemen, dan ben je een werknemer. Oké. Ja, ja, ja. Oké. Nou, de muts blijft ook nog even lekker zitten. Gezellig. zou live meekijken in de studio aan de Tolweg Tina, de studio van CFM Zandvoort. Dat kan via www.zfm-live.nl En ook in België wordt er inmiddels meegekeken met ons. Gezellig daar. Amai! Hallo Sean. Ja, en hij zegt wat een mooie kersttrui heb je aan. Nou... Kijk nou, kijk nou, kijk nou, kijk nou. als die niet fout is, dan weet ik het niet meer. Die is zo fouter als fouten het kan zijn, wat een foute trui. Het is een Hij is bijna net zo fout als jouw muts. Ja. Ik heb het er ook niet over jouw muts, dat Die is fout, die is fout. Hou het een beetje gedijst hier. Die bruisleuke man, maar je kan hem net even gevraagd. Zeg hem wat van greep ho, ho, ho, Hier is Charol Deuf. Haha, ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah, oh, oh. dat hoorden we net, hè? haha, ja, oh, ja, toch? dat ah, ja, ja. Ah, ah, ah. was het ook weer van? haar ah, ah, ah, kom ah. Oh, tee ah, ja. Dat ah, ah, uh, uh, ja. nou, is leuk, want oh. eh, voor de deur staat eh, meneer Yves Beeretsen. Ja. Wie? Wie? staat op mij te wachten? Yves? Wie staat op mij te wachten? He? Oh ja, ja, ja. ja. Oh, ah, want het is ja? een speciale avond vanavond voor hem, namelijk oh. Christmas Eve. Christmas Eve. Christmas ja, Eve. Christmas Eve bier. Hey. Die, dan moet je oh, even Christmas kijken. Eve kijken. Ja. Ah, ja, jeetje. Hij neemt mij mee zo uh, met zijn akkerslee. Want we, we hebben 30.000 uh, spuitbussen gekocht, sneeuw. Ja. Uh, om thuis te komen, want anders lukt het natuurlijk niet. Nee, nee, is, uh, ja, waar, nee maar, dat is waar. Maar, ja. Want dat wilde ik even opmerken. We krijgen weer een natte kerst, hè. gaat hier. Een natte kerst. Ja, een natte kerst. En dan moet je niet zo vies kijken. Volgens mij ben je er helemaal dat is zo vies van mij. Het is zo vies Ja, maar ja. leuk dat ik hier eventjes binnen mocht komen. Dat ik ja. uh, altijd even in ja, de deur sta. Als je maar weer weggaat, dan doe je helemaal openwijk. Altijd een heel gedoe om dat pasje te krijgen, uh, om hier binnen te komen. Dat visum. passie? pasje? Ja, visum uh, ja. Ja. Ja. Pasie? Ja, Pasie? plus pas <laughs> heb je nodig om hier binnen Pasie. te komen. Ja. Ja, ik, wil, nee, ik, ik, ja, ja. ik wil vanaf mijn plek natuurlijk ook alle mensen hier in Zandvoort uh, van harte een gelukkig uh, kerstfeest toewensen. Ik zeg met klem, kerstfeest en geen feestdag. Want, uh, maar bril je het nou, dus dan zo... volledig of alleen tussen eb en vloed? Nee, nee, niet, nee volledig. Volledig. Ja, ik vind ja, het volledig, volledig ja. Ja. ja Op de zandbanken, naast de zandbanken. Ja. Ja. Kijk uit ja. voor muien trouwens, want dat vind ik altijd In de leuk. branding. Ja. In de branding ja. Uit de branding. Ja. Ja. Maar ja. in ieder geval, ja, beste wensen natuurlijk een goed 2017. Een top 2017. Gisteren voor de luisteraars eventjes heb ik weer. Wat beeldjes, wat uh, plaatjes gemaakt op de ijsbaan. Die staan inmiddels uh, op Facebook. Leuk. Ja, ze zijn weer briljant. U mag ze allemaal vrij. Plakken, knippen, uh, lijmen. Uh, alles wat u ermee wilt doen. Uh, uh, uh, dat is allemaal vrij. Want ik krijg er wel vragen over. Mag ik uw foto gebruiken? Nou, dat, dat hoeft dan niet. U mag ze allemaal gebruiken. Ik vind het leuk om te doen. En, uh, ik gun, ja, ik gun het u van harte. Dus, dus uh, uh, nou, wat dat betreft. Uh, uh, dat was eventjes mijn dingetje dan. Ja, ja. hartstikke leuk. Ja, dan ga ik zo aan, weer denken. naar, naar Bloemendaal. Want ja, uh, ja het is natuurlijk tijd om uh, mijn kerstlof aan te trekken. En, uh, ja, ja, en de kerstlof op te uh, eten. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, <laughs> heb jij nou ook een kerstpijp? Of, uh, een keer wat? Wat kerstpijp? Wat nou? Je kan die man echt niet in je uitzending meer hebben. Hoor. Nee, nee, nee, het gaat niet hij goed, hè? Hij, hij, hij zegt het gaat dingen. echt niet goed. Dat is, ja, is het verschil tussen, tussen jullie en, en, en mij, zeg maar. In, in het oosten hebben we allemaal een kerstpijp. Wat Heb je hem ze... meegenomen, je kerstpijp? Wat, wat is nee, een kerstpijp? Nee, nee, nee die kan je niet die... meenemen. Die zit aan de muur, hè? Met een, jouw an... kerstpijp met een heleboel aan de andere pijp En dan komt zo'n man en die speelt erop. Die toetsen. Hoor, hoor, hoor. Oh, daar komt lucht uit. Ja, uit wat wat dacht jij dan wat ik bedoel? Ik weet niet. Ik, uh, ik We gaan geen hier geen werkwoord van maken, trouwens. <laughs> <laughs> ik hoor het dan wel weer. <laughs> Wat ga jij nu op? Blijf je hier met de kerst of ga je nog naar het buitenland? Nee, wel? nee. Blijf, blijf gewoon gezellig hier. Uh, gewoon in uh, een studio. Gewoon in de studio. In ja, want oh, ja. ja. ja, morgen, morgen is er jans hier hè? Ja. Ja, met het weinigste oratorium. oratorium. Ja, oh, de hele middag, drie klassiek. uur. Ja. Ja, tussen 2 ja, en ja, vijf goed, die daar man ben die, ik gewoon bij. Ja, die man die zong vroeger altijd al de hele klassiek. Dus ja. <laughs> Hij is van de klassieke school, hè? Cheryl Ja, gebouwd gebouwen, Sch 13 Ik ga ja. ja. dit gesprek beëindigen. Hele fijne, hele fijne feestdagen. Dankjewel, man. En Dankjewel voor de geweldige foto's en een uh, ja. uh, mooi 2017. Dankjewel, man. En, hoi. Oké. Okay. Ja, mooie, ja, mooie dagen. Hoi. X-Five je en Frosty de Snowman. Het is vijf over vier. We gaan hem doen. De evenementagenda, de kerstevenementagenda. Dolly? Ik zal even de bril opzetten. Even de bril opzetten. De bril opzetten. Heel ja, goed, heel ja, goed. Ja, ja, ja. ja, en dan beginnen we natuurlijk met een evenement... wat al aan de gang is inmiddels. De ijsbaan Winterwonderland. Tot 8 januari kunt u weer naar hartelust schaatsen... op onze ijsbaan in het dorp. En uh, de kosten daarvan zijn 5 euro... En er wordt ook weer heel wat georganiseerd. <g Genoeg> uh, er is uh, iedere ochtend bijvoorbeeld kabouterschaatsen. Kabouterschaatsen? Uh, ja, dat, oh, Charles is net weg. Dat, ja, dat is, die is uh, alvast onderweg naar het kabouterschaatsen. Goedemorgenochtend. Oh, smurf... Goedemorgen. Huh? Ja. Nee, tussen 11 en t, Kijk, de, de ijsbaan gaat om 12 uur open. En tussen 11 en 12 kunnen de allerkleinste uh, terecht op de ijsbaan. Met hun ouders. En die mogen dan bij uitzondering... Met hun schoenen aan, dus zonder schaatsen, de kindertjes begeleiden. Is er en ook een hamsterschaatsen, of niet? Wil je ook met je hamsteren, thuis? Ja, nou ja, ja. Nou, je weet het maar nooit. Rob en zijn hamster, het is Bij niet deze. te geloven. Het zo... is echt een duo wat zo... Nou, in ieder geval, uh, er is ook disco, -ijs, uh, disco uh, uh, op de ijsbaan. En, en een heleboel andere dingen. De, de fluitketel, curling, wedstrijden. En wilt u daarbij zijn dan kunt u het beste even kijken op hun website www.ijsbaanzandvoort.nl en dan kunt u precies zien wat er allemaal georganiseerd wordt op de ijsbaan en wat de mogelijkheden zijn. Of download gewoon even de CFM-app. Kan je het ook volgen? Kijk, dat kan ja. ook. Ja, ja, dat vergeet ik dan weer even. Maar, ik en gehoord, dan uh, hebben we. Ja. Sorry, ja. En ik heb gehoord over die, over die, uh, die CFM-app. Die is nu tijdens de kerst aan gratis te downloaden. Hè? Hij is gratis te downloaden. dat ja, bedoel ik. En dan krijg je ook uh, de kerst- en nieuwjaarsgroet van uh, Willem Bruist. Hij is mooi. Persoonlijk. Namens CFM. Ja ja. Ja, ja, ja. Over dat curling oh. gesproken. Ja, de eerste voorronde is geweest trouwens hè, van, de, ja, van de curling. Klopt, die is geweest. Café 4, dus Het Science, Akersloot en Candy uh, Kane die zijn door. Naar de finale. Kijk eens aan. Kijk eens aan. En dan moeten er uh, nog één of twee voorrondes komen, geloof ik. Ja, hè? op 27 december uh, de ja. tweede voorronde. Ja. En weer vanaf 8 uur op de ijsbaan. Een geweldig succes en, uh, en heel leuk om uh, bij uh, te komen kijken. Lekker ongedwongen humor en... Uh, dus ga daar zeker naartoe. Goed, ook tot 8 januari kunt u weer uw wensen achterlaten in het Wenspaviljoen aan de Zee. Uh, deze staat dus op het Raadhuisplein in het mooie versierde paviljoen. En u kunt daar een wens ophangen. Uh, hé, over liefde, geluk, gezondheid. Wilt u een baby? Ontmoet ik met grootste die ja, horen... uh, Wilt u de loterij winnen? Uh, oh, hij hoort weer het woord baby. Je kan toch niet zeggen: Wilt u een baby? Dat kan That toch niet? Dat is een Uw... wens. Voor sommige mensen oh, is dat wens. een wens. En ja. jij, jij hoeft niet alle wensen persoonlijk te vervullen hoor, Willem. Dat is blij allemaal... van. Ik ben blij ja, van. Ik ben blij van. Nou, ga maar gewoon door hoor. Wat we vanavond uh, hebben we iets heel gezelligs. Daar ga ik uh, als het even kan zeker bij zijn. Om 8 uur vanavond op het Gasthuisplein. Samen met de Wapenzangers en Papa Luigi. Gaan we gezellig kerstliedjes zingen. Om 8 uur gaat het beginnen. Dus kom allemaal tezamen op het Gasthuisplein. En zing mee. Eens uh, even kijken. Is dit ook een uh, kerstzang? Dat, uh, ik weet niet nou, zingen. Dat zie ik niet. Nee, ik ga het niet zingen ook. Ik oh. ga het niet zingen. Oh. Uh, Studio Anthony, wat is dit dan? Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de open haard. Geen mooier einde van een heerlijke zondag... dan luisteren naar mooie muziek. Zondagmiddag, dit is, gaat over 25 september, staat er hier. 25 wat is, september? Ik kijk jij zeven? zeker? Ja, ik ga die net... Ik ik even even net dat heeft jouw collega klaargelegd. Ik ga ja, die net een valerier leggen. Zondagmiddag 25 september, het staat er echt. Het staat er echt, ja. 25 ja, ja maar, wat maar, vind ik dan nou voor hier, te Hieronder staat 25 december, hoor. Oh, okay, dus het, is het, is morgen, het is morgen gewoon. Het is morgen, oké. En waar is het, Tussen 4 en 6 uur. Bij Oosterparkstraat nummer 44. Nou, kijk eens aan. Gezellig. Uh, dan 31 december, uh, om 9 uur kunt u oud en nieuw komen vieren bij Café Laurel Hardy. Het, is een, uh, het kost 75 euro en het lijkt misschien heel veel, maar het is all-inclusive. Want vanaf 9 uur is er een DJ Rocket. U krijgt een luxe buffet daarvoor, champagne, oliebollen en drank naar keuze. Dus het startte om 9 uur en kostte 75 euro. Dan krijg je het allemaal tegelijk in één keer? Alles tegelijk in een tasje. En het de flink, doggy bag. flink doordrinken dus. Ja, ja. In een plastic tasje. Moet je wel een dubbeltje dan voor betalen hè? als je een plastic tasje wil. Anders krijg je het gewoon allemaal in de handen. Goed, dan uh, op 1 januari de nieuwjaarsduik. Maar daar gaan we straks wat meer over ja, het, horen. Uh, naar het volgende plaatje gaan we even bellen met uh, Milo Gerritsen. Dan, Hij is uh, een van de organisatoren. En eens ja. uh, even kijken hoe het met de voorbereiding is. Ja, dan ga ik daar nog even niets uh, over vertellen. Doe maar niets. Dan uh, iets anders wat misschien wel leuk is op 1 januari. En uh, dat is om drie uur. En dat is heel gratis. Maar dan krijg je geen plastic tasje. Uh, kom je het nieuwe jaar inluiden bij Club Notiek? Dat kan. De borrel begint om drie uur en vanaf vier uur... komt Van Kessel akoestisch optreden. Hé, hey, geweldig. Ja, leuk, hè? Met in de pauzes Marco de Boer on the wheels. De entree is dus gratis en er zijn lekkere hapjes van het huis. En, uh, nou, lijkt mij een gezellige start van 2017 op 1 januari. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. Je hebt het over de, de Nieuwjaarsduik. Ik bedenk in een keer, vorig jaar heb ik iemand gesproken... die heeft meegedaan op de Nieuwjaarsduik. Ja. Ja, hij doet het nooit meer weer. Wat weer, wat niet om die sneeuwballen nee, weer? Nee, he, nee, die nee, nee. Oh. Ik zeg tegen uh, die man, die man was namelijk van Unok zelf. Oh, oh, ja. En hij heeft dus meegedaan voor de allereerste keer... in zijn de nieuwjaarsduik. Ja. En hij kwam uit het water en toen zeg ik tegen hem... Hij is, ik zeg, hoe voel je, je nou? Het enige wat hij tegen mij zei... achter het is nu een worstje van niks. raar. Oké, okay, nou. Nou, het is het niet te gaan. We gaan lekker een, een, een, een, een leuk nummer opzetten, is, is, lijkt zo, mij. Zo want is het. Uh, hij komt eraan, hoor. En dan gaan we eens kijken wie het boek gewonnen heeft. Yeah. He? Vader en zoon. Ellen en Dinklark. Oh, en Going back for Christmas. Oh, Geweldig. Ga lekker meedoen met deze single. Mooiste kerstnummer ooit. Zo is het. Ja. Oh, daar komt hij. Komt ja.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 Ja, deze uitzending van uh, Soft Op Zaterdag geeft echt een softfort stinkje. Ja, het draaide wel uh, de kerstsingle van uh, Yves Berendsen. En uh, Driving Home For Christmas, oftewel onderweg voor het kerstfeest. En uh, deze hoort er ook een beetje bij, hè. Ellen en Dean Clark, vader en uh, zoon met Going Back For Christmas. Jawel, nou de kist gaat er nog aankomen morgen en overmorgen. En dan gaan we ons zo langzamerhand voorbereiden op de nieuwjaarsduik. 2 januari, 2000, 1 januari 2017. En uh, aan de telefoon hebben we de organisator uh, daarvan, uh, Milo Gerrissen. Goedemiddag Milo, welkom. Goedemiddag. Hey, welkom uh, Milo. Ja, de nieuwjaarsduik, hij gaat er weer aankomen in Stalvoort. Ja, het is een beetje traditie geworden, hè, ondertussen de 58 jaar. Ja, ja, nou, ja? dat wil ik even aan jou vragen, inderdaad, de hoeveelste keer is het? Want ja, het vreemde is, uh, bij, uh, bij de ene media staat de 57e keer vermeld en bij de andere de 58e. Ja, nou, het, het klopt eigenlijk een beetje allebei, want het is de 58 ste keer als je vanaf 1960 belt. Ja. Alleen uh, in 1967, die strenge winter, is het verboden door de, door de zwembond eigenlijk uh, dat de ineens de zee ingingen. Maar toen zijn er toch natuurlijk uh, wat diehards aan wel gegaan. Dus ja, wij tellen er mee. Maar uh, officieel, uh, volgens de KNZB, uh, mag je niet meetellen. Hmm. Dus dat, uh, dat is het geheim en dat is nu ontrafeld. Ja. Geek. Mooi dat je het gevraagd hebt, Rob. En dat je het ja, het allemaal... viel me op inderdaad. Ja, Ik denk, ja. hé, hey, hoe zit dat nou? Ja, <laughs> ja, ja We ja. missen een jaartje. Ja, ja, Milo, de voorbereidingen daarvoor, daarvoor. Hoe gaat het ermee? Nou, het gaat, uh, het gaat goed. We gaan... Uh, uh, ja, iedereen uh, staat klaar om alles uh, klaar te gaan zetten vanaf Oudjaarsdag. Uh, en dan uh, gaan we om twaalf uh, uur beginnen met de inschrijving... die overigens ook al via internet kan, via NieuwersduikZandvoort.nl... En dat is ook een stuk makkelijker, want als je dan aankomt, hoef je alleen maar je briefje in te leveren. En dan uh, krijg je het befaamd ook aan je muts weer. En uh, dan om tien voor twee ongeveer uh, gaan we de warming-up doen. En om twee uur uh, zoeken we het koude water op. Oh, oh, oh, oh. oh jeetje. Om Ik vind het uur... altijd zo'n helderdaad. Oh. <lacht> ja, en hoe, hoe, hoe, hoeveel mensen doen er uh, eigenlijk uh, altijd mee met deze uh, duik? Nou ja, door het hele land zijn het er, uh, uh, ik geloof dat we uh, vorig jaar iets van 100.000 hadden. Maar daarvan zijn er, uh, gedeeld, dat is verdeeld over 130 duiken, geloof ik. En wij verwachten dit jaar rond de 5.000 duikers uh, te ontvangen. Ja, wat we hebben hier in Stanford de oudste nieuwjaarsduik. Daar we mogen we wel trots op zijn, Milo. Ja, dat is iets, uh, iets zeker voor in, uh, voor in de boeken. En uh, ja, dat moeten we natuurlijk ook de komende 100 jaar zo houden. Dat we, dat we gewoon met alle de zee duiken op 1 januari, als fris begin. Ja, ja. gewoon uh, lekker, uh, lekker duiken. Waar vindt het trouwens uh, plaats voor de luisteraars? Ja, dus bij, uh, al sinds een jaar of 70, uh, bij Beach Club uh, No. 5, het voormalige Take 5. Uh, bij de Watertoren, uh, eigenlijk, dat is de handigste. En rondom uh, die duik gebeuren er ook nog uh, speciale dingen? Nou, we hebben toevallig dit jaar... Uh, uh, zal Paul Robbering, die nu op, niet meer op uh, 3FM zit... maar op Radio 2, die zal uh, de zee ingaan... en vanaf 2 uur ook zijn, uh, zijn radioprogramma... vanaf uh, de Beach Club gaan uitzenden van 2 tot 4. Dus dat is erg leuk. Uh, verder hebben we natuurlijk in het Twijl, Kerst, uh, ja, uh, we maken er gewoon een gezellig feestje mee van. Ja. En de hoofdsponsor, die ontbreekt ook niet... Nee, nee, nee. We hebben gewoon soep. We hebben weer de mutsen. En, uh, en dit jaar ook veel dank aan de gemeente voor alle medewerking. Want uh, zonder hun en zonder de sponsoren hadden we het niet kunnen doen. Nou, dat is zeker waar. Nou, we gaan er weer naartoe leven zodra we onze buikjes weer rond hebben gegeten met de kerstdagen. En uh, dan gaan we ons weer allemaal psychisch en mentaal voorbereiden op uh, de duik der duiken. Ja, en ik begrijp en, dus, iedereen ja? gaat zich voorbereiden Dus jullie ook. Jullie gaan ook mee duiken. Uh, ik ga kijken. Nee, ja, hier, tegenover, <laughs> tegenover mij zit uh, Willem Bruist. Ja, die en gaat die wel duiken. die jongen die bruist, hè? dus die kan zo het water in. <laughs> ik, ik heb vorig jaar uh, heb ik uh, meegedaan, maar ik ben al vrij warm van mezelf. Dus toen ik het water ging, steeg het water met 6 graden. Nou, dan kan iedereen erin. Ja, dat nou, is wel dan makkelijk. Bij. Komt ja. helemaal goed. Ja. Ja, okay. Milan, nog even voor, uh, voor de luisteraars. Waar kunnen ze zich inschrijven? Uh, dat kan via de website nu al. Dat is uh, nieuwjaarsduikzandvoort.nl Dan uh, kom je bij een uh, formuliertje. Uh, print dat uit. Neem dat mee. En lever het in. Uh, onderaan de afgang bij de beachclub. En dan krijg je zo'n mooie oranje muts. En dan uh, gaan we ons klaarmaken om erin te duiken. Geweldig. Heel veel succes uh, met, uh, met de voorbereidingen, uh, Milo. En uh, ja. volgende week, uh, zo uh, op 31 december, ga ik u nog een keer uh, bellen. Is dat goed? Geen probleem. Altijd doen. Uh, en dan horen we weer uh, meer uh, nieuws, bijvoorbeeld over hoe koud dat water gaat worden. Dat Oeh! heb je nu nog geen idee van natuurlijk, hè, Milo. Nee, misschien uh, stuift de temperatuur nog wel een paar graden. Oké, okay, dank je wel. weet het maar nooit. <laughs> dank Milo. zo'n kerstplaat, hè? Deze van El uh, Green en Annie Lennox. Uh, Put a little love in your hearts. Zo dadelijk gaat het uh, gebeuren, uh, dames en heren. Dames en heren, moet ik inmiddels zeggen. Ja, ja. ja, ja, ja Want uh, Dan gaan we de winnaar bekendmaken van het boek van Marco Temes. Tig jaren van schitterende nederlagen. En wie heeft het boek gewonnen, hoor je zo dadelijk... na het volgende plaatje bij Sium. In de laatste weken van het jaar... hoor je de kerst op de radio...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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ben je er ook klaar voor, Dolly? Het gaat gebeuren. En Willem ook trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En Cor ook trouwens. Goedemiddag trouwens, hoor. Oh, het is zo spannend. Hallo, Ja, ja, ja, ja, ja, Even een roffeltje. Wie verzorgt het roffeltje? Ja, ja, ja. Wat jij Zo, Wat gaat er weer lekker te keren hier. Ja, leuk, hè? Ja, ja, ja, ja. Daar gaat hij de winnaar bekendmaken van de vraag die vorige week gesteld werd... Hoe heette het strandpaviljoen of strandtent van uh, de ouders van Marco Temes? Het juiste antwoord was, Dolly, en is... Te <laughs> Terminus. Terminus. Ja, we hebben inderdaad uh, een, uh, een uh, goede uitzending hebben we eruit gehaald. Om het zo maar even te zeggen. Dan nee, weer het, is voor er, uh, het is inzending. Het is inzending. Inzending en uitzending. Een inzending en, en uitzending. Een inzending eruit gehaald. Heel goed. En dat is geworden Rob Landman. Oh, Rob nee. Landman. Voor jou ligt bij CFM het boek klaar van Marco Termes. Tig jaren. Je hebt hem verdiend met het juiste antwoord: Terminus. Van harte gefeliciteerd, namens CFM. En Zet we nemen nog wel even contact op uh, ja, met oh, hem. Ja. ja. Dat komt helemaal goed. Okay. Dus het boek komt zeker jouw kant op. Wem stuur je allemaal?